Lossen. Maar niet op de politieke manier. Nee, maar jij bent er enige die mee bezig is. Heel veel mensen zijn daar nu op dit moment bezig. Vooral de jongeren zijn er mee bezig. Je ja. ziet gewoon in dat het hele financiële systeem... ...voor geen meter deugd, weet je wel. Dat, ja. dat 95% van de bevolking niks heeft... ...en de rest heeft alles, ja. weet je wel. En om een klein beetje te kunnen kijken... ...moet je kapot werken, weet je wel. En je hebt geen keuze, snap je. De, de, en Willem, dat is aangestuurd. Dat is helemaal aangestuurd, een ontwerp. Allemaal werk. Ja, en dat is... Als, gelukkig zijn er jonge mensen die het doorkrijgen. En iedere jonge persoon, en ook iedere ouder die het doorkrijgt, die het echt doorkrijgt, is ongekend belangrijk. Ja. Omdat dat de gedachte kan veranderen die dit in stand houdt. Ja. Want je kunt het doorkrijgen, maar gewoon meegaan en mee blijven doen. En dan ja. verandert het niets. Nee, en, het niet. Het is echt om dat inzicht dat je het los kan laten. Anastasia, die we nu net noemden. Anastasia. Al, Anastasia, Anastasia. Ja. Die uh, heeft er hele mooie beeldende verhalen over verteld. En hoe dat... Uh, maar even, wie is, wie is Anastasia? Hier is Anastasia? Voor de kijkers. Um, het is een vrouw. En ik weet niet, dit is een zwartje. kopietje van een foto die in jouw papieren binnen de ridderkrant heeft gestaan. Ik weet niet of zij in kan zomen, Anna. Ja, even stil houden. Ja, een prachtig mooie, nog geen jonge vrouw. Die... Als babytje, bij wijze van spreken, wij zouden zeggen: te is achtergelaten in de natuur, in de taiga van Rusland. En niet hier in het koude ja. koud kou gebied. Dit uh, is een dit is de radio. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say it's alright, it's alright. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say it's alright. 45 seconden. Het is, is bijzonder. Het is, het is heel bijzonder. Vanwege dat er was wel 45 seconden iets. Het was wel een herhaling, en het was nog erger, het was een herhaling van een herhaling. De 45 seconden waren een herhaling van een herhaling. En dit is live. Uh, Emilio klinkt op het ogenblik als Nina Simone. Nou, ik weet niet wat hij gedaan heeft. Ik weet niet wat hij gegeten heeft. Maar uh, ik geloof het zo. Ja, uh, Emilio acht ik tot bijna alles in staat. Volgens mij, als die zou willen... dan, dan, dan zou die zo de wereldheerschappij... <lacht> ...kunnen grijpen, kunnen nemen... ...door gewoon zichzelf te zijn. En, en, en zo doen hij dus de baas van zijn eigen wereld. En volgens mij... ...is Emilio dat op een bepaalde manier best wel. Maar op een andere manier heeft hij het er toch ook best wel moeilijk mee. Met, dat, uh, ja, dat, dat, dat sommige dingen dan gewoon echt moeten. Terwijl... Uh, ik, ik, ik heb het gevoel hè, dat Emilio meer iemand is voor eh, een, een wereld waarin in dingen kunnen. Wa waar, waar, waarin mogelijkheden zijn. En, en, en dat het gewoon niet altijd zo is als wat je denkt dat het is. Omdat het gewoon ook anders kan zijn. En dat denk ik. Nou, wie weet heb ik het... Uh, ja, toch... Nou ja, het, het, het, het zou kunnen, ik, ik heb het waarschijnlijk eigenlijk altijd fout, maar dat is nou net eigenlijk uh, mijn probleem. Ik, ik heb niet direct de behoefte om het goed te doen. Ik, ik heb ook niet direct de neiging om, om alles te weten. Nee, ik, ik, ik, ik geef toe, hè? Ik, ik wil echt wel alles weten, hè? maar ik, ik, ik kan ook toegeven, zo ben ik dan ook alweer weer, dat ik absoluut eigenlijk bijna helemaal niks weet. Ik, het is allemaal gewoon, uh, ja, dat ik denk. En dat doe ik niet zo vaak. Ja, en nou, dan gebeurt er ook niet zoveel natuurlijk. De, de, meest, de meeste mensen denken zoveel dat er ook gelijk heel veel moet gebeuren. En heel snel. En heel vaak en heel veel. En meer en meer. En dan uiteindelijk... kun je je winst uittellen. Je, je, je bent al zo gebroken... je kan je handen niet eens meer optillen. Zo hard heb je moeten werken... om uiteindelijk... aan het einde van je leven... Een rekensommetje te maken. Waar eigenlijk geen winst te behalen valt. Nee. Want de enige winst die je hebt is dat je ooit geboren bent. Ja. Echt waar. Alle andere winst. Is vanwege dat je ooit geboren bent. Ja. Het klinkt gek zoals ik het nu zeg. Hè? Maar ja. Ik, ik, ik geef toe. Ik ben ook geen econoom. Nee. Hoewel, economie is wel een edele kunst. Nee, het is, het is geen wetenschap. Je, je, je kan er geen. Uh, hoe heet dat ook alweer? Stel je voor dat je gaat beleggen. Dan, dan, dan zeggen ze altijd in zo'n reclame erbij van. Uh, ja, uh, als u dit. Uh, dan, dan, dan is het geen garantie voor de toekomst of zo. Dat is economie eigenlijk. De, biedt geen garantie voor de toekomst. Nee, geen is dat eigenlijk, hè. Als je er echt in gaat verdiepen, dat je steeds gekkere dingen tegenkomt. Als het om economie gaat, dan krijg je nog gekkere dingen. Want Dan gaat het niet om 45 seconden, nee, het gaat om milliseconden. En, en dan is er weer een nieuwe deal gesloten. Ja, niet dat iemand daarbij aanwezig was, maar de computer heeft dat zo besloten. In een tijd als dit, dat alles zo ongelooflijk snel moet en ongelooflijk onoverzichtelijk wordt door de snelheid waarmee dingen gebeuren. Ja, dat, dan heb ik toch zoiets van... Scheetje. En, en, dat heb ik vaak hoor. Ik, het is echt een, een, een van de, de meest voorkomende gedachten bij mij: is scheetje. Dat ik echt denk van, jongen, jongen, jongen. Weet je, dat, nou, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben: dat je echt gewoon, nou, verbluft, verbaasd of verrast bent. Want dat kan ook natuurlijk. Het, het, het kan zijn dat je het gewoon niet verwachtte. Maar het kan ook zijn dat je ongelooflijke redenen had om aan te nemen... dat het nooit zou kunnen zijn zoals het in één keer is dan en zo. Eigenlijk gek. Want uh, wij zijn toch mensen, We hebben toch op school gezeten. Maar wij, wij, wij weten toch... Van alles. Of is dat niet meer zo? Nee, we, we vergeten alles. Er hoeft, er hoeft maar één zonnetje, één straaltje van een zonnetje. Op je gezicht neer te dalen. En dan hoef je eigenlijk niks meer te weten. Dan hoef je eigenlijk niks meer te denken. Dan weet je dat het goed is. Dus niet altijd zo natuurlijk, maar ja, ik geniet er nog even van. Jullie toch ook? Oh, de sweet horsey. Oh, de sweet horsey. Oh, this is the wonderful time of my life. Oh, I this Oh, let me tell you something. Uncle Joe? Oh, yeah. And I come in on yeah. Let me tell you what I come in on. Green for nights me and ever until I leave this world. Nou, dit was toch ontzettend mooi. En, en met Shinery gaat het hartstikke goed. Over zingende vrouwen gesproken. Ik, ik kan zo nog wel even in, in mijn mail gaan kijken. Maar, maar er staat een ongelofelijke berg scenery. Nou, Wie weet gaat dat ook nog lukken. Eh. Uh, Waar waren we eigenlijk gebleven? Oh ja, bij de regen. Ah, dat is gek natuurlijk, want het regent nu helemaal niet. Dat is ook het mooie. Je kan het eigenlijk over van alles hebben, terwijl het nu niet zo is. Dus stel je voor, we begin over dinosauriërs. Of dino's. Of dinosaurussen. Hoe je het ook wil zeggen, dinosauriërs, heb ik geleerd. Het is gek eigenlijk, hè, dat je, je dan toch zo vast blijft klampen aan iets wat je geleerd hebt. En, dat, dat, dat, dat je dan toch op een gegeven moment dat als beperking gewoon jezelf toe en, en dan vraag ik me af, waar, waarom zouden we onszelf beperkingen toe-eigenen? Je hebt er eigenlijk niks aan aan beperkingen. Nee. Vroeger al, dan moest je naar een speciale school met een beperking. Of, nou, die school had al geen... Nou ja, dat ook wel, maar... Nou, in ieder geval... Shit. Wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, daar ging het over. Ik hoop dat jullie het nog weten. En, en dan is het belangrijk dat jullie nu eventjes begrijpen dat het daar dus over gaat waar het net over ging. Want als je dat kan volgen, dan kun je de rest ook volgen. Omdat het namelijk eigenlijk maar om één ding gaat. Is, het gaat erom wat jij ervan maakt. Ja, niet wat ik ervan denk. Nee, want joh, ik echt waar. Ik, ik, ik, ik ben zo wispelturig. Ik, ik, ik denk het ene moment dit en het andere moment dat. Weet je, ik, ik, ik heb wel eens gedacht van ah, zin in patat bijvoorbeeld. Zin, lekker patat. En na een uur of zo loop je langs zo'n patatkraam en dan denk je, nou, daar heb ik helemaal geen zin meer in. En gewoon niet. Nee, dan heb ik meer zin in een ijsje of zo. Of eh. Uh, in juist helemaal even niks. Maar nog even lekker doorlopen. Dan ben je lekker thuis. En daar heb je al de dingen. Ja waar je voor gewerkt hebt. Waar je dingen voor gedaan hebt. Wa waarmee je je hebt laten omkopen. Ja. Zo is het wel. Mensen laten zich dagelijks omkopen. En niet, niet omdat ze het zelf zo graag willen, hè, maar ze, ze, ze willen wel graag een dak boven hun hoofd. En daar willen ze altijd geld voor hebben. Ja. Je, je, je krijgt niet zomaar voor niks een dak boven je hoofd. Vroeger moest je daar gewoon voor werken, maar nu moet je daarvoor verdienen. Ja. Dus er zijn nog wel landen hoor, waar mensen gewoon zelf hun huis bouwen. Dat zie je hier zelden, ja, en als mensen zeggen, nou, dat hebben we echt zelf gebouwd. Dan hebben ze dus eerst een architect ingehuurd. Daarna een bouwbedrijf. En dan hebben ze zelf de wanden aan de binnenkant in de meest afschuwelijke kleuren geschilderd, die er maar zijn, bijvoorbeeld helemaal wit. Ja, ik zie dat zo gebeuren. En dan komen de eerste bezoekers en dan zeggen ze, hé, dat hebben we helemaal zelf gebouwd. Dat is onze eigen idee, onze eigen inzicht. Maar die mensen kunnen geen steen bakken. Mensen kunnen niet eens metselen. Ze, ze kunnen niet timmeren. Ze, ze, ze kunnen de elektriciteit niet aanleggen. andere dingen ook niet. Het was wel helemaal hun eigen idee. En dat is het vreemde van deze wereld. Is dat iedereen een eigen idee heeft. Maar dat iemand anders het daarna maar moet doen. Vroeger hier in Utrecht. Hè, dan uh, hielp ik altijd mee met iemand. Uh, die, die maakte dan kunstwerken. Voor eindstudenten uh, van de kunstacademie. En dan deden die studenten deed dan een opdracht geven van, nou, zo en zo moet het ongeveer, en dit is het idee. En, en het enige wat ze daar dan mee deden was nog een pulkje eraan doen. Van een klein streepje, of hun eigen naam erop schrijven. Ja, zo gaat het met moderne kunst. En dit is al 40 jaar geleden, mensen. Zo ging het toen al. Je wordt eigenlijk continu genept. Z zelfs de kunst is niet meer echt van de kunstenaar zelf. Het is van een, een of rond bedrijf. Die gespecialiseerd is in het maken van kunstwerken voor kunstenaars. Dat, dat was vroeger heel anders. Vroeger had je een kunstenaar en die wilde die hoe dan ook alles zelf kunnen. Alles zelf begrijpen. Nou, daar heb ik een hoop van geleerd. Dat je het nooit allemaal zelf zou kunnen en nooit allemaal zelf zou begrijpen, maar ik zou zeggen: probeer het altijd. Want sommige dingen kan je echt. En daar kom je nooit achter. Als je het niet probeert. Op de een of andere manier. Moet je het gewoon altijd blijven proberen. Dat is eigenlijk de enige kans die je hebt. En het maakt niet uit of je dan in de politiek zit. Of minister, president of koning. Of gewoon. Maar een of andere stomme straten maken. Dan wil ik niet zeggen dat alle straten maken stom zijn hoor. Maar ze bestaan wel. Erger nog, je hebt van allerlei activiteiten heb je ook stommen. Ja. Niet dat ze niks zeggen hoor, maar... Nietszeggend zijn ze wel. En vaak ook met woorden. En dan heb ik vaak problemen met mensen die dan eigenlijk zeggend zijn, die dan ongelooflijke woorden willen maken. En met mij, waarom, waarom zou je? Ik heb geen zin om woorden. In woorden. Laat staan dat ik woorden wil hebben met iemand. Nee. Alle woorden die ik gebruik zijn mijn woorden. In ieder geval op het moment dat ik ze gebruik heb ik dat gevoel. Maar het zijn mijn woorden niet. Het zijn voorgeprogrammeerde dingetjes. Met woorden kan er eigenlijk niks uit mezelf komen. Ik heb ook geleerd dat die woorden op een bepaalde manier achter elkaar moeten staan. En daardoor gaat het op de een of andere manier automatisch. Maar stel je voor dat ik nou de vrijheid zou nemen om gewoon die woorden gewoon lekker door elkaar te gooien. En dan kan je er natuurlijk geen bal meer van volgen. Maar daar ben ik ook zelf heel slecht in hoor. In volgen. Ja. Ik, ik, ik heb daar niks mee. Ik, ik ben niet zo'n volger. En dan toch vind ik het vreselijk wat ze mij hebben aangedaan. Door me die woorden te leren. En, en die volgorde dus van woorden. Daardoor heb ik het gevoel dat ik gewoon niks origineels, niks nieuws kan zeggen. Gewoon nergens iets aan... Kan toevoegen. Het enige waardoor ik er iets aan kan toevoegen. Is door mijn eigen persoon er een beetje doorheen te roeren. Maar de woorden blijven hetzelfde. En de volgordes lijken vanzelf te komen. Volgorde. Twee dingen waar ik eigenlijk. Ja niks mee heb. Ik ben niet zo van orde. En niet zo van volgen. Maar, maar ik hou wel van het leven. En ja, vragen mensen zich af, hoe komt dat dan? En, en wat is jouw bron? Nou, ik heb geen bron. Ik zou niet weten waar al die woorden vandaan komen. Maar hij is vast in de loop der tijden zo gegroeid. Nou, misschien noemen ze alles vroeger wel heel anders. Ik ben in ieder geval in een heleboel landen geweest. En daar noemen ze dus dezelfde dingen die wij kennen. Heel anders. Ja. Die, die Fransen bijvoorbeeld, die zijn echt helemaal gek, weet je wel. Die zeggen chaise. Terwijl ja, iedereen weet gewoon dat het een stoel is. Ja. Die Engelsen die proberen dan een beetje die Fransen te overbluffen En die zeggen dan... Chair. Chair. Het is gewoon een stoel, mensen. Ik, ik, ik, ik weet niet of jullie dat ook hebben... maar er bestaat zoiets als stoelgang. Dat betekent dat je op een bepaalde manier hurkt. Het hoeft niet echt heel diep door je hurken. Je kan ook een beetje... Hoge hurken, zou ik maar zeggen. Een hoge hurk. Dat is dus. de manier waarop je stoelgang. het. beste. ervan kan maken. En die vorm. dat hebben ze gegoten in een. ongelooflijk ingenieus systeem. Je had bijvoorbeeld bij die Romeinen al. had je. Speciaal voor de stoelgang had je allemaal uitgehouden stenen. En dan kon je allemaal met z'n allen naast elkaar zitten. En lekker een goed gesprek hebben tijdens de stoelgang. En, en er zaten ze allemaal. Ja, die Romeinen waren rare mensen. Die, die aten het liefst liggend. Die, die vierden zelfs feestjes liggend. Maar, maar voor de stoelgang... Daar maakten ze een uitzondering. Ik weet zeker dat het woord stoel van, nee niet van de Romeinen natuurlijk, het moet veel ouder zijn. Of, oh nee dat kan ook niet. Die, die Romeinen die spraken natuurlijk een hele andere taal, die gebruikten weer hele andere woorden. Dan nou weet ik niet direct uit mijn hoofd hoe je in het Italiaans poepen zegt, maar... En, en, en wat er gebeurt als je in Italië gewoon op straat poepen zou roepen? Ik, ik denk er nog even over na, mensen. We, we weten niet waardoor het komt en misschien weet Sister Rosetta het wel. Sister, kom er maar in. This little light of mine I'm gonna let it shine Ooh, this little light of mine Shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, shine, shine, let it shine. Only let it shine. You know, everywhere I go, I'm gonna let it shine, shine, shine, shine. shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere that I go, I said oh, I got to let it shine. ook zit, je moet het laten schijnen, wie en wat je ook bent, en hoe of wat het ook zo gekomen is, want daar zijn mensen heel goed in, hè, om te verklaren of een verklaring te zoeken voor hoe het ooit zo gekomen is, ja echt, er worden miljarden uitgegeven aan ruimtevaart en studie van de astronomie. Ja, niet te verwarren met astrologie, want zo logisch is dat meestal niet. Nee, astronomie. Miljaren? Gewoon, dat is belangrijk. En, en, en wie wil er niet een keer op Mars geweest zijn? Nou, ik zou je vertellen, sinds ik uh, vanaf maart op een gegeven moment gezien heb, wat het betekent als er geen vliegtuigen meer in de lucht zijn. Dan wordt het leven een stuk leuker en ik, ik heb uitgerekend hè, van hoe oud ik nu ben en hoe oud ik zou kunnen worden. Dan kan ik nog bijna twee keer de wereld rondwandelen. Ja, dan moet ik af en toe wel een boot nemen, dat geef ik toe, maar boten zullen er vast nog wel zijn. Of eten het schepen. Dat is ook zoiets gek met woorden, hè? dat je dan af en toe helemaal in verwarring raakt. Want vroeger waren degenen die het in de stad voor het zeggen hadden, schepenen. Dat had niks met een schip te maken. Nee, ook die mensen, de politiek uit die tijd, die schipperden maar wat. En dat is dus eigenlijk ook alles wat wij kunnen doen, een beetje schipperen. Op ons eigen schip. Ons eigen leven. Ons eigen lichaam. En we kunnen zelf richting bepalen. Maar het kan soms zijn dat daar dan in één keer een muur of een dijk. Een hele dikke dijk gebouwd is. Dat jij met jouw ideeën. En jouw richting. Niet meer verder Komt. Omdat het daar dichtgebouwd is. Een blokkade. Dat is toch even iets om bij stil te staan, vind ik. Dat, dat niet alles zomaar kan. Dit dus is eigenlijk iets wat iedereen wil. Dat gewoon, als je iets wil, dat dat dan kan. Ik heb ooit een keer iemand gekend. Een heel leuk blondhaarig meisje. En die, die kon eigenlijk niks. Maar één ding kon ze wel: en dat is alles stilzetten. Ja. Tika heette ze. En, en ze kon dat. Met één simpele knip van de vingers. Kon ze alles stoppen. En het pas weer laten gaan. Op het moment dat alles weer anders en beter is. Ik, ik, ik zou dat ook heel graag kunnen. Gewoon af en toe even. Dingen in de wereld stilzetten. Dan. Hier en daar wat veranderingen in de wereld aanbrengen. en daarna de wereld weer laten verder gaan. zodat niemand boos op elkander blijft. of op elkander. of op mekander. Of... je kan natuurlijk alles door elkaar gooien. yoghurt en vlaai, siroop. een flaaflip heet dat. maar ja. dat zie je niet meer. nee. Wie vandaag de dag eet nog een vlaflip? terwijl die kent het woord niet. Dat is toch apart, hè? Hoe vaak hoor je de laatste jaren nog iets over Flipje van de betere? Eigenlijk niks. En toch leeft hij op een bepaalde manier nog voort. Flipje uit Tiel. Maakte Shem een bessensap. En appelstroop. Flipje. Ja. Dus het is toch raar als je daarover terugdenkt dat er voor alles woorden waren, betekenissen en ideeën die er nu niet meer zijn. Terwijl ja, Shem bestaat nog steeds. Appelstroop ook. Bessensap kun je vast ook nog wel ergens krijgen. Maar niet meer van flip je uit de beter. Dat is toch vreemd hoe dingen kunnen veranderen. En, en de woorden blijven hetzelfde. En dan denk ik. Wat telt nou het meest de woorden? Of, of mijn belevenis, mijn ervaring. Hoe, hoe ik het meemaak. En dan, dan kies ik voor mijn belevenis. Mijn ervaring en hoe ik het meemaak. Ja, dat is niet altijd een pretje hoor. Nee, Tjoh, jongen, je wil niet weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ja, dat is ja, nergens voor nodig natuurlijk. Om dingen mee te maken, je kan ook gewoon de hele dag in, in je bed blijven liggen. Dat houdt dus niet van. Ik, ik, ik heb het idee dat ik gewoon toch altijd iets moet doen. Of, eh, ja, als de kans bestaat me ermee bemoeien. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik van mezelf vind. Ik vind me wel een bemoeial. Eh, ik, ik heb ook altijd overal wat op te zeggen. Of juist niet. Want dat kan ik ook wel goed doen, hoor. Juist helemaal niks zeggen. Maar het nee, is radio dus niet een geschikt medium om voor. Want als je niks zegt. Me mensen willen altijd het idee hebben dat het minstens ergens over gaat. Terwijl ik, ik wil eigenlijk alleen maar een idee hebben over waar het naartoe gaat. Niet, niet hoe het nu is, want hoe het nu is, dat weet ik wel, daar ben ik. Ik zit hier nou een beetje te ouwe hoeren tegen het microfoon en ja, kijken naar een chat, wat mensen zeggen. Ook weer in woorden, ook weer heel beperkt. Nee, die, die mensen zijn niet beperkt, maar die woorden wel. Erger nog, als die woorden geen beperking zouden inhouden, zouden we er helemaal geen snars van begrijpen. Wees blij dat het woord stoel slechts stoel betekent. En, en dat het woord gang gewoon gang betekent. Het kan een gang in je huis zijn. Of het kan een gang zijn naar de supermarkt. En ik neem niet aan dat de supermarkt bij iedereen direct in huis gelegen is. En hoezo kan een supermarkt dan wel liggen? Of staat een supermarkt? Of hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Dat zijn allemaal van die moderne fratsen, waardoor we elkaar eigenlijk steeds minder kunnen begrijpen. Om, omdat we eigenlijk steeds nauwkeuriger proberen uit te spreken wat we eigenlijk bedoelen. Maar, maar dat kan helemaal niet. Want, want stel je voor dat ik in mijn woorden iets op mijn manier zo nauwkeurig mogelijk zou uitleggen... dat ik het zelf zou kunnen begrijpen, want dat is het enige wat ik kan begrijpen. Dan is de kans heel groot dat niemand het begrijpt. Ik moet me ook een beetje verdiepen in wat iemand anders begrijpt. En, en dan moet je het contact aangaan, dat kun je niet zomaar gokken. Kun, kun je niet zomaar inschatten. Dat moet uit sommige dingen... Blijken of lijken. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Maar als ik iets denk over iemand. Heb ik het heel vaak mis. Het is echt gewoon. Ik, het lukt me niet eens om mezelf. Echt helemaal goed te begrijpen. Maar, maar het komt heel vaak voor. Dat ik met iemand zit te kletsen. En dat ik denk dat ik die iemand anders begrijp. En dan word ik de volgende ochtend wakker. En dan denk ik snap het nog steeds niet. Nou, dat is eigenlijk de enige waarheid. Dit is het enige wat echt zo is. Als dus jij denkt dat je het snapt, dan begrijp je er geen hout van. Nee, nee helemaal, helemaal niks. Ja, ach, wat, wat zal ik zeggen? De, Opschudding. Ja, daar, daar, daar hou ik dan wel weer van. En Bobby is er heel goed in. Die, die komt erop en die gaat er ook zo weer af. Now won't you hear me swinging? Hear the words that I'm singing. Mash my soul with water. From on high, while the world of love is around me, evil thoughts divide me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in bosom, And the stars of life is over in the cradle of our love. I want no more. Then you take me to your blessed home above. See, I'm maintaining, I just go on uncomplaining. But before this time, another year, Oh my life, me all forsake and death me overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thou bosom. And the storm of life on over. Oh, rock me in the cradles of love. Oh, defeat me. And I want no more. Then you take me to your blessed home above. is het wel. Je hebt aan woorden helemaal niks, totdat je met meer mensen bent. En dan denk je elkaar te kunnen begrijpen door het gebruik van woorden. En uiteindelijk begrijp je er nog steeds helemaal geen bal van. Dat is het mooie van woorden dat je daar gewoon van alles van kan maken, wat je zelf zou willen doen. Het Engels is vooral heel leuk. Daar hebben hier gewoon maar heel weinig woorden. In het Nederlands heeft gewoon ongelooflijk veel meer woorden. Veel meer woorden waar je ook helemaal niks mee kan. Maar toch. We kunnen proberen elkaar... ...te naderen. Daar hebben eigenlijk helemaal geen woorden voor nodig. Maar gewoon als we elkaar aankijken dan... ...dan zien we iets, dan, dan voelen we iets. Dan is er iets heel bijzonders. En dat heet liefde, en dan moet je niet van schrikken. Want liefde is heel belangrijk... Het is dus zelfs zo belangrijk dat ik eigenlijk eis van iedereen die naar een supermarkt gaat of zoiets, dat je ook van de kassa je vrouw houdt. En je zal zien op het moment dat je achter de kassa staat, en het duurt uren en uren en uren en uren. Maar je houdt van de kassiervrouw. En uiteindelijk sta je tegenover de kassiervrouw. En je kijkt eraan met een urenlang opgebouwd verlangen zal ik maar zeggen. En je zal zien dan kijkt ze terug naar jou en dan voel je je helemaal goed. En zij voelt zich ook helemaal goed en je zal zien dat, dat, dat je daar al wat aan hebt om gewoon elkaar af te wachten. Mekaar aan te kijken. Geen woord te wisselen. Behalve, wilt u een bonnetje? Nee, dat hoeft niet, zeg ik dan. Want jou kan ik toch wel vertrouwen. En ik kijk dan nog een keertje terug. En, en wens de dame. En soms ook de heer. Ja, de heer moet je nooit vergeten, hè. is zijn mensen die lopen weg met de Heer. Mm -hmm. Dus ook als die er zit. Hetzelfde protocol. Want dat is het. Hè. Het is gewoon een protocol. Een, een dingetje. Een methode. Een, een weg. Uit een doolhof. Ja, en dan moet je weten, de, bijna alle doloven die je in je leven tegenkomt, die heb je zelf gebouwd. En dan moet je niet zeggen van nee, op Second Life heb ik alleen maar doloven gebouwd en ik was er heel goed in. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel die doloven die je voor jezelf bouwt, waar je dan zelf in verdwaald kan raken en... En dan ben ik af en toe heel verbaasd. Ik, ik was laatst bij iemand die had een doolhof in zijn tuin gelegd. He, dus daar kon je alles nog zien. Maar het waren een soort strepen in zijn tuin met allemaal stenen en een doolhof. En dan als je daar doorheen zou lopen en je zou in het midden iets achterlaten van jezelf wat je echt dierbaar was. Dan zou je er als herboren weer uitkomen. Nou, dan kan je één ding vertellen... Doloven moet je zelf maken. Dat heb ik daar ook in die tuinen gezien. Een eigen gemaakt doloven. Dat helpt niet. Nee. Het belangrijkste is om a te zorgen dat er zo min mogelijk doloven zijn. Dat je gewoon niet meer hoeft te dolen. Dat je geen weg meer hoeft te zoeken omdat die er gewoon niet is. Dat je gewoon. Zelf kan beslissen waar je heen gaat en wat je wilt doen, ja, dat kan je je leven kosten, dat weet ik ook wel, maar, maar dat kan het huidige leven ook, kan je ook je leven kosten. Stel je voor: je had in Syrië gewoond, of in, in Irak of Afghanistan. Maakt niet uit waar. Overal vinden mensen het interessant om elkaar met wapens te lijf te gaan. Ik had gedacht, daar heb je toch woorden voor. We het het veel veiliger om 10.000 keer klootzak te roepen, als één keer iemand dood te schieten, die het misschien, als je het gewoon met hem besproken had, het zelfs wel eens helemaal met je eens kon zijn. Of, of nog erger, dat die je had kunnen uitleggen waarom je ongelijk hebt. Ja, daar kun je woorden ook voor gebruiken. Woorden zijn eigenlijk gewoon onmisbaar, terwijl je ze niet wil hebben. Zo is het ook met geld en cijfers. Allemaal dingen die we afgesproken hebben. Zodat we denken dat we elkaar kunnen begrijpen. En een afspraken kunnen maken. Maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Jullie hebben vast allemaal wel eens een keertje meegemaakt. Dat je een bepaalde beslissing hebt moeten nemen in no time. En dat je in die tijd nooit had kunnen beslissen. Of het goed of het slecht of wat dan ook. Maar je moest iets beslissen. En... En je maakt die beslissing. En soms ook gaat zo'n beslissing helemaal fout, soms gaat het ook helemaal goed. Maar op de een of andere manier, is er toch een soort automatische piloot die jezelf ergens hebt. En die automatische piloot, die moet je eens proberen te vinden. Want soms zitten er een heleboel programmafoutjes in, die automatische piloot. Dat kan een programmafoutje zijn van 45 seconden. Ja, soms ook langer. of Meer of minder. En eigenlijk, überhaupt. Een, een programmafoutje, nou, dat, dat hebben we allemaal. Hier, daar heb je Len Nou, Len één vraagje. Ik heb net aan iedereen verteld en zo, iedereen heeft een ontwerpfoutje. Wat is de jou? Nou, dit kan een ongelooflijk interessant en gezellig gesprek worden. Len vertel. Hé? Zo'n zo fout schema of zo, Of iets waar je iets aan moet knutselen. Zodat het uiteindelijk toch makkelijker loopt. Of dingen die je ooit dacht dat je gewoon moest doen. Waarvan je uiteindelijk ontdekt hebt. Dat dat beter niet zo moest. Maar, maar dan anders. Of, of, of dingen waar je van tevoren al wist. Eh, het, het kan allemaal, Lennart. Toch? Of... Spreek ik nu de verkeerde aan? Spreek ik nu iemand aan die het wel allemaal weet? Die het allemaal onder controle heeft? Die het wel allemaal in de hand heeft? Daar geloof ik niks van. Nee. Want zulke mensen ken ik niet. Nee. Ik, ik, ik ken eigenlijk alleen maar mensen waarmee iets mis is. Om, om te beginnen, het zijn al mensen. Ja, het klinkt natuurlijk heel raar, maar, maar mensen zijn eigenlijk ongelooflijk rare. Dreutels of, hoe heette dat dan ook alweer bij Harry Potter? Droezels of druizels of, nou in ieder geval iets in die richting, dat is het dan. Want wij zijn helemaal niet beter dan de rest, wij, wij, wij zijn eigenlijk tegen de rest. Nee, we doen wel als we voor de, alsof we voor de rest zijn, maar dat is eigenlijk niet zo. Wij proberen alles naar onze hand te zetten. Tja, mensen zijn erg gekke beesten. steven hoor, er zijn mensen die hebben dan een wolf in de buurt of zo. Of iets uit diezelfde groep van dieren. En een kanus, zal ik maar zeggen. stel je voor dat je een kanus hebt, hè, in de buurt. En, en die ga je dan proberen te voeren met spinazie, boontjes en erten en wortels. Nou, als hij echt honger heeft, neemt hij er één of twee keer een hapje van, maar dan wordt het niet echt een goede kanus van. Ja. Dat is, dat is eigenlijk heel vaak zo. Bij mensen dat wij het idee hebben dat wij het allemaal beter weten en dat al die andere levende dingen geen idee hebben. Nou, ik zou zeggen, vraag het ze eens. Vraag aan al het andere leven op aarde of ze ideeën. En bereid je erop voor, want het kan zijn dat zij niet de juiste woorden weten te vinden die wij als mensen met elkaar hebben afgesproken. Maar dat ze al hun verhalen op een hele andere eigen manier brengen. Dat is waar het om gaat. Dat je leert begrijpen dat we niet allemaal dezelfde taal spreken, dat we niet allemaal dezelfde woorden hoeven te gebruiken, dat dus eigenlijk. Tja, dat is uh, dus weer een lang verhaal vanavond. En uh, nou ja, verandert vast wel. Tot de volgende keer. En uh, heel veel plezier met Willem. En ik zie dat Jacco er ook is. En, en Lennart. En, en die zou meepraten met Willem vanavond. Had, had ik begrepen. Dus dan zijn ze toch weer eindelijk op de radio. Want het was wel een gemis hoor. Doei doei. Tot de volgende keer. All of my party time. I got to wait until my change come. All of my party time. I got to wait until my change come. All of my party time. I got to wait until my change come. Because the Lord The name of the Lord. I got to wait, wait, wait, hold on a change, wait, wait, wait, wait on my change, wait, wait, wait, wait on my change, wait, wait, wait, wait on my change, wait, on my change, on my change shall come back. cuss your God and die. Job's wife told him, why don't you cuss your wife and die. Job's wife told him, why don't you cuss your God and die. I <laughs> Ah. Ah, ah. We zijn we zijn er. Dan... We zijn er. Het oh. volume stond voor dit stuk. Ja, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Hallo. Ik wil het hoe je goed zeggen. Zeg zeg Ja. Ga maar we weg, gaan. Ja. Oh, Klaar, ik kan een heel lekker koffie zetten. Ja, zie je, nu ga ik ga er in eten alleen nog maar over klaar Ja. Omdat ze het niet wil. Nou, op dat chat gaat het over je schuifje. Je schuifje, ja. De schuiltje is dicht. Oh, Guus heeft een 25-seconden complex. Oh oh. Wat is er, Guus? Oh, ik ben klaar. Hé? Zet Guus. Hé, Guus. Wat is er niet? Lieve, lieve, lieve Guus. Heb ja, je gewist? Je klaar in. Nou ja, dat is eigenlijk zo ja. hoor. <coughs> ja. Nou. Ja. Ik ben so, ben je bent dicht terug in het voordrijd. Zo, blijf ik dan. He? Echt wel. Als heer, kijk eens. Slechte verbinding met telefoons, verder. Dat is geweld. Ja. Ja. Ja, maar verder. Ik dacht het geweldig. Wil, was je wijn erbij? Ja, nou, doet hier, Jij begrijpt het. Kan niet, op. Waar, nu moet je niet, de was wijn erbij. Wauw. Ho, ho, ho, Bla bla bla bla bla. Ja, Dit is Nelski. No Goedenavond. Nilski. No Ik